Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek. dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland trekt zich terug uit Kharkov. In die regio in het oosten van Oekraïne zien Oekraïnse troepen dat Russen vertrekken. Oekraïne zou ook weer dorpen heroveren. Ze denken dat de Russen naar het zuiden trekken rond Donetsk om zich op de strijd daar te focussen. Kharkov is wekenlang flink beschoten. Volgens onderzoek van CNN zou Rusland ook opdracht voor clustermunitie hebben gegeven. Uit zulke bommen komen 72 granaten, waardoor een gebied zo groot als een voetbalveld verwoest wordt. Clusterbommen zijn sinds 2010 verboden. Voetballer Quincy Promes werd al verdacht van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij... En er komen meer verdenkingen bij, volgens nieuwsuur. Het zou gaan om export van synthetische drugs naar Australië. En import van cocaïne via de haven van Antwerpen. En om huiselijk geweld. Daar is redelijk veel bewijs voor, foto's en video's. Op de A1 is een automobiliste bijna gewurgd door haar eigen hond. Het beest begon rondjes door de auto te rennen, waardoor de vrouw de hondenriem om haar nek kreeg. Ze zette de auto op de vluchtstrook en belde 112. De brandweer moest er komen bevrijden. Na een aai van de brandweerlieden konden de hond en de vrouw weer verder rijden. Nederland is een plaats gezakt op de jaarlijkse ranglijst over LHBTI-rechten. Van plaats 12 naar 13. Daarmee staat Nederland nu onder landen als België, Spanje en Frankrijk. Het is voor transgenders bijvoorbeeld moeilijk om een geslachtsverandering op het paspoort aan te vragen. En vanavond is het zover. De finale van het Songfestival. S10 heeft haar laatste repetitie gehad. En dat klonk allemaal best goed, zag deze verslaggever van het AD. Jij ik, toch zo, altijd Ja, Juist, als vanouds gewoon zuiver goed gezongen. Onze kans op de winst als Nederland is niet zo heel groot. Maar een goede positie moet er wel in kunnen zitten. Top 5, top 10 moet zeker kunnen. Ja, ze is dus niet de topfavoriet, dat is Oekraïne. En daar zitten sommige mensen ook voor de buis. Stefania, mama, mama, Stefania, pole, si de finale begint vanavond om 9 uur. S10 is als elfde aan de beurt. Met weer nog veel zon, 17 tot 25 graden nu. Morgen is het opnieuw zomers warm met temperaturen tot 28 graden. En je ziet de zon ook weer volop. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt MNS werkzaamheden. Vijf kilometer staat er met tien minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A22 was eventjes helemaal dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Vilsertunnel. Maar die is inmiddels weer vrijgegeven. staat nog wel drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all. Come along, now you just follow, follow the ladies You just come on, come on now, come on You owe you on me, you are, you on me The first, very first bumble, bumble, da-da-da You owe you on me, the first that's light I'm gonna take care you won't regret it I'm gonna see you'll be alright Ik zou zeggen allemaal, een hele goede middag Hier is de weer ondergetekende Fred Heij hier bij ZFM Entertainment for You vanaf de tolweg 10a en dat allemaal in Zandvoort natuurlijk. En te gast hebben wij vandaag, ja ja, als je het allemaal een beetje hebt kunnen volgen. Oh, even kijken, ja ja. Jens en uh, Julia, helaas zonder Julia vandaag, want ja, die was uh, ja, afwezig aan het werk. Hoi! Hey. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Nou, we waren met, met drie dingen waar, gelijk bij. We waren nog even het zwaaien, Dat klopt. <laughs> ja, de, de collega die gaat ook weer op, op naar huis. Van het zonnetje genieten. Ja, ja. Nou, gelijk hebt hij. Inderdaad. Dat heb ik vandaag gedaan, dus uh, daarom uh, zitten wij nu binnen. <laughs> hey en welkom nog hier in Zandvoort. En, uh, ja, een goede rit gehad. Ja, dankjewel. Ja, het, uh, ik heb er wel anderhalf uur over gedaan. Ja. <laughs> ik was hier ruim op tijd. Gelukkig, dus ik heb uh, een goede rit gehad. Ik heb nog even op het strand gekeken. Nou, dus, uh, oh, dus je uh, was even lekker aan het rond de hier. Vrij relax aangeschoven, ja. Ja, klopt. ja. <laughs> ja, hey, en, um, ja. vertel even uh, ja, wat over jezelf. Waar je vandaan komt en uh, ja, ja, wat ja. je zo wat doet uh, in de muziek in uh, ja. misschien het dagelijks leven. Ja, leuk. Nou ja, uh, Jens, ik, uh, ik ben nog niet zo heel erg lang bezig met muziek. Ik denk nu, uh, sinds, ja, nu al iets langer dan twee jaar. Nou, de, ik weet nu dat er mensen waarschijnlijk van hun stoel afvallen. Ik denk van jee, oké. Okay. <laughs> en dan zit je nu daar. Ja. Nee, ja, dat klopt. Um, uh, net voordat corona begon, um, ja, was ik eigenlijk fanatiek sporter. En dat kon natuurlijk uh, uh, minder tijdens corona. Ja. En toen had ik nog een gitaartje staan. Ik denk, weet je wat, ik ga een beetje pingelen, een beetje kalfje spelen... Nou, ik kwam ook, uh, vrij snel tot ontdekking dat ik dacht van nou, dit vind ik leuk. En uh, ik ben zelf muziek gaan schrijven en het is eigenlijk in de treinvaart gegaan. En uh, ja, nu ben ik bezig uh, met, uh, met de tweede release die binnenkort komt. Natuurlijk de eerste release gehad een maandje ja. geleden. Ja, ja. Dus uh, ja, superleuk. Uh, een hele nieuwe wereld. Ja, ja. Wat, uh, het nummer... Uh, ja. Wat, wat je dus samen met Julia uh, doet, uh, hoe het was. Ja. Is dat een nummer wat je zelf geschreven hebt? Het is een nummer wat ik zelf heb geschreven. Um, en uh, dat had ik al uh, een lange tijd dus niet, want dat is korter dan een jaar geweest. Ja. Um, en ik had dat en ik, ik heb dat in het begin gewoon lekker op mijn gitaartje gespeeld. En toen kwam ik um, ja, gaandeweg via social media kwam ik bij verschillende mensen... Uh, kwam ik in contact. Uh, ik kwam met een producer... kwam ik in contact. Evert uh, King. En uh, ja, ik had hem een paar nummers gestuurd. Uh, wat Engelse nummers... en uh, een Nederlands nummer. Dat was hoe het was. Ja. En die zei van, joh Jens, we moeten hoe het was gaan opnemen. Maar daar moet wel een, uh, een, een vrouwenstem bij. Ja. Dus, uh, ja die, die, die was er op het moment uh, dus uh, niet. Nee. En ook Nonia is eigenlijk in de picture. Nee, nee, nee helemaal nee, niet. Nee, ja. nee. Dus die, heb ik, uh, die zijn we echt uh, gaan zoeken. En uh, ja, binnen het netwerk die ik in een korte tijd heb kunnen creëren. Nou, is dat via een netwerk, uh, via de muziekwereld? Ja, of, echt, echt via social media, gewoon via Instagram en dat okay. soort dingen. Ik, uh, ik leerde een, een, een, een jongen kennen, die, ja, die is gitarist. Ik dacht van nou, daar moet ik mee connecten. En we hadden gelijk een klik. Okay. Ja, en die studeerde, die is afgestudeerd op Codarts in Rotterdam. En ja, die heeft natuurlijk een gigantisch netwerk. En ja. die hoorde het nummer en zei van joh, um, ik wil niet alleen het nummer inspelen met jou in de studio, maar... Ik weet ook gewoon iemand die prima op de plaat kan. Ja, dat, uh, ja. dat hebben we ja, gedaan. Ja. Ik bedoel, ja, ik heb het nummer al uh, wat, wat vaker gehoord natuurlijk. Uh, ja, de, de stem inderdaad, dat, dat is passend. Ja. Echt goed passend. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat gebeurt niet vaak, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. <laughs> vaak gaat er een hele zoektocht aan, aan vooraf. Ja, ja. En, uh, ja. Maar dit was dus één keer uh, ja, eigenlijk gelijk... Uh, uh, Kluit, boom, eh, ja, ja, ja, kijk, ik, ja. De, ik, ik moet wel eerlijk zeggen... ik had een demo gemaakt... en die is door iemand anders ingezongen. Ja. Uh, door Demi Hogeveen, ook een fantastische zangeres. Ja. Uh, en die, heb, die heeft gewoon gezegd... Van, nou, weet je, ik zing de demo voor je in... dan heb je een, uh, een, een mooi stukje... wat je kunt laten, laten horen. Ja. Uh, die heeft er zelf niet voor gekozen... om dat op te nemen in de studio. Dat uh, is ook helemaal niet erg. Uh, en dat was ook al leuk. En ja, toen kwam Julia tegen... In het netwerk. En dat was gewoon gelijk een klik. Dus dat is echt wel leuk. En ook met de jongens onder elkaar. En uh, ja. ja, dat is wel belangrijk. Ja, ik denk dat we hem even uh, lekker tegenwoordig gaan brengen. Ja, leuk. Ja. Ja. Julia Jens in uh, Hoe Het Was. Gisteren mijn tas gepakt. Nu loop ik in een vreemde stad. Want als ik jou zie. Want als ik jou zie. Julia en Jens. Jens aanwezig hier in de studio bij uh, ZFM met Entertainment voor Tot de klokjes uh, van zeven uur. Entertainment voor u natuurlijk. Jens, die gaat gewoon dadelijk naar huis weer. Ja, <laughs> ja maar uh, ja, het blijft gewoon een heerlijke plaat om naar te luisteren. Ja, op de een of andere manier uh, ja, relaxed. Ja, klopt. Ik, ja. Heb hem, uh, ik, ik moet zeggen, ik, ik luister hem zelf niet heel vaak meer, omdat ik... Ja, als ik in de auto zit, uh, dan, uh, dan denk ik van, ja, ik heb hem al zo vaak gehoord natuurlijk. Want ja. voor mij bestaat dat nummer natuurlijk al ontzettend ja, lang. Ja, ja, ja. Maar als ik zo hier zit en ik hoor hem hier weer over de speakers, denk ik wauw. Ja, ja, ja. Nou, dat is gewoon een heerlijke plaat om naar te luisteren. Ja, het is, ja. Uh, ja, dat je met dit weer inderdaad lekker je raampje open hebt en, uh, inderdaad. en uh, rustig uh, door ja, zand wordt toefd. Ja, ja, heerlijk. Ja. <laughs> Vooral vandaag. <laughs> ja, toch? Hé, hey, maar uh, welke uh, muziekkeuze heb je zelf? Want uh, nu heb uh, oh. hebben jullie dit nu uh, gemaakt. En, ja. En, uh, is dit ook jouw genre, zeg maar, uh, waar je ook graag naar luistert? Of? Ja, ja, nou, ik, ik heb wel echt een heel breed uh, brede interesse. En um, kijk, als kind uh, luister ik echt van alles. Uh, Guns N Roses, en, maar ook boybands. En nou ja, goed... Ja. Uh, alles wat maar uh, wat, wat goed voelde. En, en nu deze dagen... Ja, uh, niet, niet, ik ben niet heel selectief. Dus wat gewoon lekker voelt en um, wat, wat raakt. Dat, hè? Je, hebt, je hebt muziek wat raakt. Ja. En je denkt van, oh, daar ben je stil van en daar luister je echt naar. En je hebt gewoon muziek dat je zit op de achtergrond op... en dat in je autootje en dat, uh, dat klinkt gewoon lekker. Dus uh, ja, het is heel breed. Ik, ik, ik hou voornamelijk ook van, van muziek waar iets in gezegd wordt. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, een ja. beetje uh, bluff zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dat daar wordt eigenlijk een verhaal, eigenlijk verhaal in, ja. in verteld. En, Klopt. Uh, ja, ik vind, uh, ik vind dat hij uh, inderdaad hele goede uh, teksten ja, maakt. Ja, raccoon bijvoorbeeld. Hè? Ook, ook, ook ontzettend, het dat ze naar ja. Nederland zijn gegaan, ook ontzettend goed. Ja, zeker. Hey, en, um, ja, voor, voor jullie, uh, dat weten we niet. <laughs> Julia is heel druk. <laughs> ja, die, uh, die is heel druk bij zijn. Uh, ja, ja. Ja. Dat, uh, nou ja. He? Kan niet anders. De volgende keer beter. Um, ja, we komen een keer terug, hè, Fred? Als ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, samen. Uh, ja, nou ja, en dan. Uh, uh, met de gitaar. Met, met de gitaar. Dan is, is, is geven jullie gewoon een riedeltje weg hier dan. Ja, Dat iedereen uh, van zijn stoel afplettert thuis. <laughs> hey, en, maar uh, en, ja, we gaan nog uh, zo eventjes iemand bellen. Erik Jaspers en uh, ja, tot die tijd gaan we even een plaatje draaien. En dan moet hij het wel een schijfje openzetten. Prachtige platen plaat van Brian Food. En jij bent daar. En aan de telefoon hebben we Erik Jaspers. Erik, een hele goede middag. Goedemiddag. Laten leuk we dansen. Je... Ja, leuk dat jullie even bellen. Ja. <laughs> hey, ja. ja dat is de titel van jouw nieuwe single. Laten we dansen. Ja, dat klopt. Ja, en uh, met zonnetje erbij moet het lukken. Ja, dus Top. was het eigenlijk wel een beetje gepland om het... Uh, ...of het in een zonnige periode uit te brengen... ...dat de mensen de positieve fout krijgen... ...om iets van het leven te maken. Zeg maar. Ja, ja, ja. En zeker naar deze tijd... En ...die ja. we gehad hebben dus. Nee, dat snap ik. En uh, ja... Hoe ben je erop gekomen? Uh, zat je in de kroeg en dacht je van... Uh, ik ga eens dus even wat ja. schrijven? Het, uh, het was eigenlijk meer het verhaal... ...dat we, dat we zoveel negatieve... nieuwsberichten kregen vorig jaar... ...dat ik dacht van ja, we moeten daar... Uh, toch ...een draai aan proberen te geven... ...dat we, dat we dan weer een beetje uit gaan komen ja En uh, we moeten zorgen dat we weer gaan lachen met z'n allen. En wanneer lachen mensen, mensen die lachen en hebben goede zin als ze, als ze dansen. Okay. Dus toen dan dacht ik, dan moeten we dus met z'n allen gaan dansen. En vandaag laten we dansen. ja, Zit jij in de auto, Erik? Ik, uh, ja, ik sta wel op de verkeerplaats. Oké. Zeg maar af en toe, dan, uh, dan, dan ja, krijg je een beetje een vervormde, uh, ja, hoe zeg je dat, niet, niet stem, maar... Het, het wordt eigenlijk vervormd zodat je eigenlijk een beetje onduidelijk doorkomt. Oh, excuses. Ik, ja, ik kan hem op de speaker zetten, maar ik weet niet of ik er het beter van gaat worden. Nee, nee, nee. Als ze als, als, als, als, zoals nu, dan gaat het goed. Oké, okay. dan uh, probeer ik hem zo stil mogelijk te houden. <laughs> nee, maar, uh, ja. Dus het is dus, dus, dus eigenlijk. Uh, ja, schond aan ontstaan. Jij dacht van. Uh, ik, ik ga wat schrijven. Nou ja, in de, in de, ja ik ben er niet voor gaan zitten, zeg maar, maar uh, op een gegeven moment krijg je iets, iets, een, een melodietje in je hoofd en daar komt een stukje tekst bij. Ja. En uh, ja, dat gaat dan verder en op een gegeven moment ontwikkelt het zich tot, tot een liedje en, en in dit geval tot uh, Laten We Dansen. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik bedoel, ik heb het ook wel eens op mijn werk dat ik, uh, dat ik een nummer hoort en dan ga ik meezingen, maar dan vervorm ik de, de tekst in principe. Ja. <laughs> Zoiets. Zoiets, eh, bedoel dit, je? Ja, dit, dit is eigenlijk wel uh, ja, een, een beetje uh, uit de actualiteiten van, van het nieuws ontstaan. En wat zit er nog meer aan te komen de komende tijd? Uh, ja, vooral uh, optredens en uh, de single promoting. En dan, uh, ja, in de, op de achtergrond, zijn we al wat bezig met, uh, met iets nieuws. Dus uh, ja. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb een eigen studio waar ik met. Uh, met veel muziekvrienden ja, wat, wat opnames maken om daar uh, zoveel mogelijk een liveband gevoel mee te krijgen. Ja. Ja. ja, daar gaan we lekker mee door. Ja, want uh, uh, staan jullie nog ergens op podiums deze zomer? Ja, zeker. Ik ben, vanmiddag ben ik in uh, Den Bommel geweest. Ja. En volgende week sta ik in uh, Engeland, bij Den Bosch. Oké. Okay. En dan met uh, Pinksteren staan we nog ergens in, uh, in het noorden van het land, in Friesland. Dus uh, ja, we gaan, uh, we gaan lekker. Oké. Okay. Hey, en uh, waar kunnen mensen dat volgen, Erik? Mensen kunnen mij volgen op mijn uh, website www.erik-jaspers.nl ja. Mensen kunnen mij vinden op Facebook als zanger Erik Jaspers. Ik heb een eigen YouTube-pagina en ik ben natuurlijk te vinden op de website van platenmaatschappij Rood Hit Blow. Oké. Okay. En dus, uh, geen, geen uh, uh, andere social media? TikTok ofzo? Of, uh... Ja, TikTok daar ben ik nog niet aan begonnen. <laughs> okay. Een klein beetje Twitter, maar dat is ook dus heel lang geleden. Heel... Ja, ja, ja. En een nee. beetje Instagram, ja. Dat, ja. ja, ja nee, maar, ik, ik weet echt niet uh, hoeveel van die, uh, van die apps dat er bestaan. Maar volgens mij staat er een mega... Uh, het is maar net welke er aanspreekt. Ja. Uh... ja, ik hou me meestal bezig met... Uh, ...met spelen en schrijven van muziek en als ik ja, bezig ben met social media, dan, ja, dan drijf je zo ver af. En ik vind het ook altijd een beetje... Ja. ja, nou ja, we leven natuurlijk wel in een tijd uh, van social media. Ja. Dus, uh, je, ja. moet, je moet af en toe wel iets posten, maar ja, om dan alle kanalen te gaan bedienen ja, ja, ja, inderdaad. Het is niet zo mijn ding. Ik heb ook op Facebook verlopen en een beetje YouTube. En, uh, ja, nou ja, mijn idee. Ja. Hé hey, uh, Erik, ik zou zeggen, uh, kondig hem lekker aan, dan gaan wij hem draaien. Nou, dat zal ik gaan doen. Beste luisteraars van Zandvoort FM. Leuk dat je luistert op deze zonnige zaterdag. Hier is Erik Jaspers met Laten We Dansen. Hey, een heel goed weekend Erik. Dankjewel. Succes met de uitzending. Ja, jij ook. Uh, succes vanavond. En graag weer tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer hè. Goed zo. Hoi, hoi. Groetjes. We praten steeds van een keuze.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 Zijn tocht dat iedereen aan de hemel staat Za dansen, bij de dansen, van het leven te gemoet Dan ontspringen wij de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 Dat was heel eerlijk, Jasmus. En uh, ja, laten we dansen. Nou ja, dat uh, is nu een beetje te warm voor uh, Jens. Ja, het is, uh, ik, ik beweeg ook zo weinig mogelijk. <laughs> het is vrij warm hier. Dus ik, ik tikte nog net met mijn rechtervoet mee. Hé, uh, ah, ja, ja, ja, ja. <laughs> hey, maar. De, um, ja, uh, jij bent natuurlijk met meerdere nummers bezig. Ja, zeker. Uh, vandaag uh, hebben we dus een, uh, ja, een primeurtje. Ja, dat wat, ook. Uh, wat wat kun je daarover vertellen? Want, uh, ja, kijk, um, ik ben het eerste nummer, hè, het debuut is natuurlijk samen met, uh, met Julia. Dat, ja, we, zijn natuurlijk gewoon, we zijn geen duo, we zijn een gelegenheidsduo. En natuurlijk uh, heb ik nog zat inspiratie in mijn hoofd. En als ik denk van, wauw, oké, okay, uh, uh, hier moet gewoon Julia weer bij. Dan, uh, ja. dan is zij de eerste die ik, uh, die ik uh, whatsapp. Um, maar ik ben natuurlijk solo-artiest. Ja. Dus ik, uh, ik, ben, ik, ik, ik ben ook doorgegaan met uh, muziek schrijven. En uh, ja, ik, de tweede release die komt, als het goed is, 2 juni uit. Is dat voor, geldt dat voor Julia ook? Is het ook een solo, uh, solo artiest? Ja, of is zij, uh... ja Julio, Julia is ook echt solo. En okay. ze is met verschillende projecten ook bezig. Dus ook okay. in het Engels, in het Nederlands. En uh, ze, is, ze is een beetje nog haar weg aan het, aan aan het, het zoeken vinden. Zoeken van, aan ja. het zoeken van, oké, okay, wat, wat past nou het, het, het mooiste bij haar? ja ik is pas 22 dus dat is natuurlijk ja. uh, ze zat, zat tijd ja, en, uh, maar zij wel een beetje singer songwriter uh, ja uh. ja zeker dus ja. Uh, en ook zij is bezig met met haar uh, eerste EP en uh, solo dus dat uh, dat wordt ook echt wel mooi oké okay. en uh, dus ja ik ook dus ja, ja nieuwe nieuwe single hopelijk uh, 2 juni echt solo dus dat is wel gelijk spannend ja He? En uh, ja, het is natuurlijk ook spannend omdat mensen leren je nu kennen als, als duo. Ja, klopt. En ik sta je in één keer alleen op de plaat. Ja, maar, ja, maar mij, dat, uh... dat is eigenlijk ja. Maar normaal gesproken is dat andersom. Ja. ja ben je zo artiest en uh, ja daarna breng je een duet uit. Ja, ja. Ik doe het andersom. <laughs> <laughs> ik leg het land nekhoog. Nou, maar zo is het. <laughs> ik bedoel, uh, uh, ja. Voor jezelf leg je de lat nooit hoog genoeg. Nee, klopt. Want uh, ja, je zoekt altijd naar beter. Ja, ja. En uh, dat is het, uh, ja, in het echte leven ook zo. Ja. Je, je gaat altijd uh, toch uh, zoeken naar iets beter. Zeker, ja. ja. En... Uh, ben ik ja. wel benieuwd eigenlijk wat, wat, wat er allemaal ga, nog gaat komen. Ja, ja ik, ik, ik kan niet wachten. <laughs> ja. Eigenlijk zou ik gewoon uh, twee weken lang de studio in willen... en, ja. en alles uh, op plaat gaan zetten. Maar dat, ja. is, dat is gewoon onmogelijk. Dus, uh, ja, eigenlijk wil je knallen. Zeg maar. Ik wil eigenlijk ja, gewoon knallen, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, en, ja. Je moet niet je moet, je moet, je moet altijd alles uh, in één keer... Uh, stap voor stap, hè? Ja. Maar goed. Oh, ze hebben je muziek allemaal uitgebracht <laughs> en dan uh, heb je niks meer. Nou <laughs> ah, ja, dan krijg je uh, een beetje uh, het versnelde rené vroeger effect Precies. Uh, uh, ja. Ik ja. Bedoel, uh, ja. Die heeft de jaren over gedaan om een paar goede CD's albums uit te brengen, eigenlijk. Ja, ja. En dat, dat, dat is ook gelukt. En ja, ja, waardoor die nu daar eigenlijk gas terug kan nemen. Ja, klopt. Ja, zo kan je het ook doen. Ja, <laughs> ja, maar ja. zo is, het, zo is ja. het gegaan, natuurlijk. Ja. En ja. Niet, ja. Niet, niet, niet, niet ten onrechte of zo, maar ja, ik, ik, ik, ik, ik vind dat eigenlijk een vrij, vrij rappe beslissing. Ja. En zeker, je kan wel zeggen, ja, nou ja, leeftijd, ik heb alles gehad. Ik heb alles wel gezien en ik vind het wel prima zo. Ja. Maar ja, ik vind het wel een beetje zonde. Ja, ik denk dat het... Uh, kijk, het zijn natuurlijk altijd meerdere factoren. Ik denk dat, dat uh, als je nu kijkt naar de muziek, uh, wat nu in de top 40 staat. Ja, het is natuurlijk allemaal jong talent. Ja, ja, ja. Het is echt... Uh, ja, jonge gasten, jonge meiden, uh, heel veel nederpop natuurlijk. Hè? Ja. En dat is, is volgens mij, ik heb er geen verstand van, dus uh, stuur alsjeblieft ook een bericht <laughs> als het niet zo is. Maar <laughs> um, ik, ik, ik was vroeger nooit met Nederlandse muziek bezig. En ik heb nee. echt het gevoel dat sinds de laatste nou ja, hè, twee jaar coronatijd, dat het nu in één keer zo'n boost heeft gekregen. Ja. En, um, ja, dus al dat, dat jonge talent dat staat op. En, nou ja, uh, ik, ik zeg altijd: mijn jeugd was het uh, niks anders eigenlijk als uh, ja, Nederpop. nederpop. Ja. Uh, we hadden Toontje Lager, De Dijk. Uh, ik, dat is ook echt wat De Zijn. kadans, uh, Henny Vrienden uh, met, met uh, groep Doema. Uh, ja, uh, weet je. En, en, ja, dat, ja. Uh, dat was mijn jeugd. Ja, dus, ja. Uh, ja, ja, <laughs> ja, ik weet, het is al tijd geleden. Ja, maar, <laughs> ja, maar, maar dat is best moeilijk als je, als je artiest bent al, al, uh, al jarenlang. Uh, en je hebt altijd in een bepaalde hoek qua muziek gezeten. Dat je nu... Het is ook wel een keuze, wat doe je? Hè? Ga ja. je met, met de muziek van tegenwoordig mee? Of blijf je gewoon heel dicht bij jezelf? Dus ja. dat is natuurlijk wel uh, ja. Ja, soms lastig. Ja, maar ik, ik zeg altijd... Uh, je moet geen uh, meeloper zijn. Nee. Weet je... Ja, je, je hoort heel vaak uh, uh, nummers... Uh, en dan komt daar een... Nou ja, pakweg een jaar later... Komt daar een nieuw nummer uit... Ja, met de met duintjes de en, en, en samples van, uh, ja, weet je, dan heb ik zoiets van, ja, maar dat is al uitgebracht. En, ja. en daar zet je dus een paar andere samples, en dan, ja. <laughs> dan heb ik zoiets van, laat maar. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de popmuziek, hè? Ja, dat vind ik jammer. De, de ja. creativiteit mis ik. Ja, ja. Ja, en dat, dat, uh, ja, een hitscore, dat hoeft niet altijd heel uh, hoog. ...intelligent... Uh, nee, nee dan, hè, juist, gewoon... juist niet. Nee. Juist niet. Nee, nee. Ja, uh, al, alleen moet je creativiteit erop loslaten, zeg ik altijd. Ja, ja. ja. En dan is het maar aan de mensen of ze het leuk vinden of niet. Ja. En de radio of dat ze het draaien. Dat is ook wel nee, erg belangrijk. Uh, ja, dus moet de... we, ja, voor de radio moet het radiowaardig zijn, ja. inderdaad. En, nou ja, uh, ja ik, ik zeg altijd, uh, IJsland-duo's, ja, ga ik niet draaien, oh, dus... Nee. <laughs> Dat, dat is helaas, uh, nee, dat, uh, dat komt uh, bij mij weer niet in. Ja. Uh, maar ja, nee, de pop, ja. waarom niet? Ja, en dat is ook heel breed. Hè? Dus ja. als ik nu kijk naar wat ik aan het schrijven ben, ja, dat is ook uh, de ene keer is het gewoon echt gitaarmuziek. Niet dat er hele lange solo's in voorkomen, maar dan is het gewoon echt een beetje rocky achtig uh, De andere keer dan zit er weer een beat onder. Dus ja. het is ook wel een beetje van ja, okay, hè, wat is de tijd? En wat, wat, wat, wat voor gevoel heb je erbij? Soms heb ik iets geschreven... en dan, ik maak de demo maak ik dan zelf... en dan kom ik bij de producer... en die zei nee, daar moet, moet een beat onder... in plaats van een, uh, van een, van een akoestisch drumstijl. Dus, dat, uh, ja. Ja, dus dat, zo krijgt dat vorm. En uh, ja, zo blijven we bezig. Ja, hey, um, ja ik, heb, ik heb hem eigenlijk uh, klaarstaan. Ja. De primeur. Ja. En die gaan, wanneer gaat die uitkomen? 2 juni. 2 juni. Ja. Ja, ja eigenlijk... Uh, Het is te laat... Het is te laat, hè? Maar we gaan er nu zijn. Ja, het is niet meer zo toen. Nu je niet meer met me praat, weet ik niet wat ik moet doen. Alles wat vanzelf ging, voedt stroef, ik geef toe. En zelfs al blijft het stil, wederzijds een rood gevoel. Maar af en toe. Ineens <hijfie> <hijfie> een zoen.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 Wat we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 Het is te laat, maar we zouden blijven strijden, voor altijd uit zal blijven, het is te laat. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Zo is het. Ja, zo. ja een lekker nummer is het uh, Jens. Ja, dank je. Ja. Ja. ja, klinkt uh, ja, vrolijk eigenlijk. Ja, ja net wat sneller. Ond, on, ondanks, ondanks dat het te laat is. Maar. Ja, ja. Vrienden van mij zeggen altijd van, nou je had beter kunnen zingen, ik ben te laat. Want ik, ik ben nooit zo goed in op tijd komen. Maar. Oh, oh, oh. Slecht, uh, slechte eigenschap. Ja, heel slecht. Maar ik was nou, vandaag tijd. was het tijd. tijd. Ja, ja, ja, ja. Ja. Je was op tijd weggegaan van huis. Dus Precies, ja. het, uh... Nee, maar goed, uh, ja. Nee, maar het is een uh, ja, heerlijk nummer, 2 juni dus. Ja, 2 juni. En uh, nog een bepaalde tijd, middernacht? Uh... Ja, dat zal uh, middernacht zijn. Dus wanneer Spotify hem uh, losgooit, uh, dat zal middernacht zijn. Ja, ja want uh, de bekende download site, neem ik aan. Ja, ja dus ja, gewoon uh, uh, te downloaden Spotify dan. Bij Deezer, uh, ja. YouTube, uh, er komt een clip aan. Dat, uh, ja, super leuk. Ja, want uh, ja, achter de schermen ben je nog met, met nog meer bezig, natuurlijk. Ja. ja. Uh, ga je ook nog. Uh, Qua optredens, uh, heb jij nog ergens grote podia's? Uh. Ja, nou heel, heel groot. Uh, heel groot niet. Um, het, het zijn meer kleine, kleine sessies, kleine gigs. <coughs> ik ben uh, Toen ik twee jaar geleden startte met, uh, met muziek maken, ben ik ook gestart in het Engels. Dus heb ik heel veel, uh, veel gigs gehad. Nu naar het Nederlands, je merkt dat het even een omslag is. Dus ja. mensen moeten wel even wennen van, oh, hè, hij, is pa, hij is pas een jaar bezig en nu al in het Nederlands. Dus ja. <coughs> um, dus er staan echt wel gigs. Ik, de 29e ga ik voor een evenement spelen, uh, Jump for Joy. Dat is een mooi evenement. Dat is, dat is georganiseerd voor, voor families en gezinnen die het, die het niet zo breed hebben. Dus er wordt gewoon een hele leuke dag wordt georganiseerd. Kunnen ze van alles doen met de kinderen. En daar sta ik ook. Oké. Okay. Uh, ja, en daar moet je voor repeteren. Want daar zit ik gewoon een, een half uur tot drie kwartier. Dus dan moeten alle nummers moeten wel in je hoofd. Ja. <laughs> dus, en als je maar blijft optreden, dan, dan komen de nieuwe nummers niet in je hoofd. Dus ik ben nu voornamelijk aan het repeteren... zodat ik de 29ste van deze maand gewoon, uh, gewoon mooi mooie optreden kan geven. Ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, we, uh, we gaan nog uh, iemand uh, tussendoor eventjes bellen. Tijd gaat snel. Ja, voor je het weet, dan uh, <laughs> zitten we alweer thuis. We gaan in ieder geval een uh, nummer draaien van uh, Brian Moors. En In de Nacht... Oh, dat was je dan, Brian Moore. En uh, ja, in de nacht. Ja, een uh, lekker nummer, Jens. Ook. Ja, zeker. Toch? Ja, ja. Bedoel, uh, heerlijk. En in, uh, in de, in de uitzending aan de telefoon hebben we... Aaron van, ja, de duo Confetti. Aaron. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. ja. Het een was... heel gezellig daar. Hè? Ja, toch? Hé, <laughs> hey, ja, jullie hebben ook een, een nieuw nummer uitgebracht... Dat klopt. Dr. Bernhard. Ja, inderdaad, een oude klassieker eigenlijk, hè? 1976. Een ja. nieuw leven ingeblazen, ja, dat klopt. Ja, en hoe, hoe dat zo eigenlijk? Want... Ja, we hebben inderdaad een tijdje geleden zijn we bij elkaar gaan zitten en we willen heel graag uh, weer een nieuwe single uitbrengen. Ja. En we hebben tot nu toe we hadden we alleen eigen werk uitgebracht. En nu dachten we van, nou, we willen heel graag een keer een cover doen. En uh, nou ja, we kwamen op Dr. Bernhard, omdat uh, uh, Fleur, dus de wederhebber binnen confetti, uh, heeft uh, nog een andere act, uh, namelijk de, uh, de Jantina's. En dat ja. was een komische act. En daarmee uh, heeft zij, of ja, hebben zij. ...de afgelopen jaren uh, vaker het origineel van Dr. Bernhard uh, vertolkt. En de hele zaal ging uit hun, hun dak. En uh, ik zelf heb uh, Bonnie St. Clair, waar het origineel van is... Ja. ...wel eens mogen interviewen. Uh, en ook haar optreden mogen bijwonen. En iedereen ging ook helemaal uit zijn dak. Dus bij live optredens is iedereen helemaal... ...ja, springt uit de plaat, zeg maar. En ja, uh, zodoende dat wij uh, hebben gekozen voor Dr. Bernhard... ...omdat we dat liedje gewoon allebei een warm hart toedragen... Ja. Ja, want, ja, nou ja het, is, het is natuurlijk een, een hele oude klassieker, hè, ja. met, met Ron Brandstede destijds, uh, daar praten we over geloof ik jaren zeventig ergens. Ja, klopt, ja zeventig, ja. Ja, en, uh, ja dat, dat, dat was uh, toen al een, een, een dramatisch nummer eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Hey, wat dat, het, wat het... Het, het liedje, de tekst is natuurlijk niet zo heel vrolijk. Dus nee, nee, toch nee. gaat iedereen uit zijn dak bij uh, live op P, dus, ja. <laughs> ja, ja, ja, Inderdaad, die zitten er een lekkere beat over en, en, en dan gaat het helemaal goed. Ja. En dan maakt het niet uit hoe het klinkt eigenlijk. Nee, daarom. Dus we hebben zo'n een beetje de kunst om er toch uh, ja, iets positiefs uh, van te maken. En ja, ja. Uh, ja met, met, met een beat en een beetje naar deze tijd te, te trekken. Ja, ja inderdaad, inderdaad naar na, na deze tijd te trekken, inderdaad. Uh, uh, ja, hoe ervaar je dat zelf, eh, Arno? Ja, geweldig. Tot nu toe zijn de reacties uh, veelal voor. Uh, ja. Geweldig en veelbelovend en uh, de mensen kunnen het waarderen uh, dus dat, dat vinden we ook wel belangrijk want uh, het is natuurlijk wel zo dat we niks bewust niks hebben uh, veranderd aan de tekst want ja dat moet gewoon in ere gehouden uh, worden en blijven en uh, dus, dus daar hebben we bewust niks aan veranderd en uh, ja we hebben er gewoon uh, een eigen sausje overheen gegoten zeg ik dan altijd maar en uh, ja. ja het, het, het, het liedje uh, ja vervolgens uh, opnieuw uitgebracht. Ja wat ja. is het ook te volgen op, op YouTube en dergelijke social media? Klopt, ja, de videoclip staat op YouTube. En dan zie je ook dat het, hè, het verhaal ook weer, een, weer een, een grappige wending krijgt en uh, ja, op toch een, een grappige wijze neergezet. Ja. Uh, dus niet alleen de videoclip staat op YouTube, maar ook de making of. Want dat vinden mensen ook altijd wel leuk, hoe het eraan ja. toe gaat bij zo'n videoclip achter de schermen. Dus ja. Het gaat nooit een altijd in één keer opname. goed, hè? Nee, precies. Dat duurt altijd even, hè? Ja, ja. En dan, um, ja, dus kijk je achter de schermen in de vorm van een vlog, want wij, Fleur en ik, vloggen ook in het dagelijks leven van de bezigheden en wat we doen. En, en dat staat ook allemaal op YouTube en dat is ook weer allemaal te volgen via ja. onze social media kanalen. Oké, okay, maar jullie zitten ook gewoon op Facebook, hè? Ja, Facebook, Confetti Online en Confetti met een K, omdat we ooit gestart zijn als, uh, in de beginjaren als dus vandaag Confetti met een K. Ja, dat wilde wil ik, je, wat, dan ja, wil ik, ik wil je eigenlijk vragen, uh, Aron. Ja? Want uh, doen jullie dat toch? Ook, ja zeker. De kinderen worden zeker niet vergeten, dus we bieden ook nog steeds een hele leuke toffe kindershow aan. De kindervariant, maar we hebben ook natuurlijk uh, ja, de, onze feestact nu toegevoegd met de, de grootste feesthits. En uh, ja, dus, dus mensen kunnen alle kanten op. Okay. En zeker op Facebook vinden we het leuk dan hè, om ook de reacties van de mensen te lezen en te reageren op berichtjes. Ja. Dus dat is, dat is juist leuk op van ja, social media. Ja, inderdaad. En, en deze tijd zitten we nu. En uh, ja, het is gewoon niet anders. Nee, Wat? precies. En ja, Confetti online dus op Facebook en Twitter. Uh, en uh, dan hebben we nog Instagram en TikTok. Ja. Want ja, daar, daar kun je niet omheen, TikTok. Dus daar hebben we ook. Ja, en uh, daar, daar zijn we te volgen onder. het Confetti Duo, ook aan elkaar. Dus Instagram en TikTok is het Confetti Duo. En uh, ja, ook aan elkaar. En uh, ik zou zeggen, allemaal volgen en liken, want dat vinden we alleen maar leuk. Ja, en dan leuke berichten achterlaten op YouTube en dergelijke. Dat, uh, dat Zeker. kan ook, ja. Ja, ja, okay. zeker, zeker. Oh, hartstikke leuk allemaal. Oké. Okay. Hé, hey Aaron, ik zou zeggen, kondig hem aan, dan gaan we hem lekker draaien. Dat is goed. Nou, hier komt hier onze eigen versie van Dr. Bernard, confetti. Hé, hey, dankjewel, Aaron. Ja, dankjewel. Succes met het programma. Hé, hey, dankjewel. Tot ziens, hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. wel. Nou. <laughs> Dr. Bennert en Confetti hier uh, vanaf de tolweg 10a. En Jezus is nog steeds in de studio. Ja, ja. nog steeds. Ja, nog steeds. <laughs> Niet echt te slaan. Het is wel warm hier hoor. <laughs> hey, maar um, ja, even kijken. In de toekomst, wat, wat kunnen wij nog meer van, van jou of jullie verwachten? Ja, nou um, in ieder geval heel veel nieuwe muziek. En uh, ik, moet, ik, moet, ik ben heel veel aan het schrijven. Ik heb ook heel veel muziek al liggen. Uh, wat allemaal opgenomen moet gaan worden. Ja, ik moet mezelf gewoon een beetje gaan afremmen. Want uh, ik, het liefst uh, spring ik inderdaad, wat ik net zei, uh, twee weken lang de studio in. En ik, ik schrijf alles uh, helemaal uit. En ik, uh, ja, ik laat de muziek produceren. Maar dat, dat kan natuurlijk niet. Dat is, uh, dat is niet te doen. Ja, heel veel nieuwe muziek. En, en uh, het liefst ook heel veel spelen. Dus ja, dat, uh, zeker. Ja. ja. En uh, nou ja, uh, de, de volgende uh, duo-sessie, uh, nou, die worden we wel altijd tegemoet, hè? <laughs> ja. Komt zeker goed. <laughs> ja, toch? Ja, hey, um, ja. Wat, wat, wat, wat, wat gaan we doen? We gaan hem uh, gewoon nog een keer draaien, hoe het was. We gaan een keer ja, draaien. Ja, ja goed, waar, waarom, leuk. Waarom niet? Ja, ja tuurlijk. Ja. Daar, daarvoor zitten we eigenlijk hier. Ja, leuk. Of, of wil je de andere nog, uh, de, de primeurtje nog? O, poeh, uh, ja, zeg jij het uh, maar. Uh, <laughs> maar uh, wat... Uh, we, we, we zetten eerst uh, even kijken. Ja, zet hem gewoon in. Ja, zet hem dan, gewoon, ja, in. gewoon ah, uit mooi zin. Ja, want ik in de stad, want als ik jou zie, want als ik jou zie, zacht. vluchten lijkt me even goed, zodat ik je niet weer opzoek. Want als ik jou zie, als ik jou zie de tripo's wie zo Ja. ja. Helaas gaan we ja, alweer naar het einde van het programma. Tijd gaat heel snel. Ja. Hey, en um, ja, eigen, eigenlijk hebben we nog een, nog een klein primeurtje natuurlijk. Met, uh, ja. ja, alweer een primeurtje. Uh, ja, een, een, klein, een klein beetje. Dan klein laten we horen. Ja. Een heel klein stukje. En uh, ja, ga ik in de tussentijd ook uh, natuurlijk uh, ja, afscheid nemen van jou. En dan uh, hoor ik je graag natuurlijk... Uh, ja. ja, blijf me volgen via Jens uh, Music hè, op Instagram. Ja, <laughs> ja sowieso. En uh, eventjes uh, YouTube, uh, YouTube uh, Facebook. Facebook uh, allemaal uh, Jens Music. Ja. Kunnen mensen me allemaal vinden. En uh, nou ja, zeg ik tot de, tot de volgende ronde en uh, de tot. volgende sessie. Duo. Uh, alleen solo. <laughs> ik, ik kom terug. <laughs> ja, en dan, uh, ja, en dan uh, gewoon even lekker live spelen of zo. Uh, ja, leuk. Dat is, is ook prettig. Ja. Gaan we doen. Ik bedoel, uh, alles is aanwezig, dus dat komt goed. Mooi. Hey Jens. Alvast uh, een goede terugreis naar huis. Dank je wel. Dank je wel voor je komst hier. En uh, groetjes aan Julia. Dank je wel dat ik mocht zijn. De volgende keer uh, ja, zien we jullie misschien wel samen. Komt helemaal goed. Hé, hey. <laughs> goede terugreis. Dank je wel. Hoi. Hoi. Blijven we gevangen in zekerheid Voor altijd Ik vraag me af hoe wij dit wel gaan redden Zijn we sterk of gaan we onderuit Wat ik mis zijn onze rituelen